Uur. Mark Hokke met het NOS-journaal. De Libanese is ontstaan. Hariri vluchtte begin deze maand naar Saoedi-Arabië en kondigde onverwacht zijn ontslag aan. Hij viel in zijn verklaring regeringspartner Hezbollah en Iran aan. Ook zei Hariri te vrezen voor een moordaanslag. Op de klimaattop in Bonn zijn de onderhandelaars het in alle vroegte vanochtend eens geworden over de uitwerking van het akkoord van Parijs. De discussies gingen vooral over de geldstromen van geïndustrialiseerde landen naar ontwikkelingslanden. Ook zijn afspraken gemaakt over een stappenplan voor de uitvoering van Parijs. Die agenda moet volgend jaar klaar zijn voor de volgende top in Polen. De politie heeft een vrouw van 39 uit Groningen opgepakt... in verband met een moord in 2010 op een man uit Steenwijk. Het onderzoek zat lange tijd op slot, maar de politie kreeg onlangs nieuwe informatie binnen... De vrouw was volgens de politie betrokken bij de moord op de 34-jarige Halil Erol. Zijn ledematen werden in 2010 in zakken net buiten Steenwijk gevonden. De man die vorig jaar in Loosdrecht een vrouw van 19 doodreed, gaat in hoger beroep, heeft zijn advocaat gezegd tegen de Telegraaf. De 54-jarige Walter van W. kreeg vier jaar cel opgelegd en na zijn straf mag hij vijf jaar lang niet auto rijden. De man zou in maart vorig jaar met zijn zoon een straatrace hebben gehouden. De vader knalde met hoge snelheid tegen de auto van de vrouw en zij overleed twee weken later. Bij Kemna Casting loopt een onderzoek naar een tweede medewerker vanwege grensoverschrijdend gedrag. Het is niet bekend om wie het gaat. De medewerker is voorlopig op non-actief gesteld. Kemna Casting kwam eerder in opspraak na beschuldigingen over seksueel wangedrag door voormalig castingdirector Job Goschalk. Het weer, vooral in het noorden, meer bewolking en kans op een bui. De rest van het land schijnt vanochtend nog geregeld de zon. Vanmiddag trekken vanuit het noorden buien over het land. Het wijdt daarbij stevig en het wordt zo'n 9 graden. Morgen droger en wat meer zon. Dit is DFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Ik ben Johnson Hokka van de ANWB. staan momenteel geen files. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is Zin in ZFM. ZFM. Met nu. Goedemorgen, Zandvoort. Oké, okay, we wachten even op de verbinding met Hotel Hoogland. Wij hadden de uitzending al een beetje doorgenomen. Althans, de dingen getest, maar blijkbaar is het toch niet helemaal gelukt. Nee. Nou, dan draaien we hier gewoon even een plaatje en dan wachten we even op verder aanwijzingen. Nee, je wacht. Laten we even de, de volgende plaat doen. Precies. Dus normaal uh, is het goede zandwet vanuit Hotel Hoogland. Ik zie al wat mensen hier naartoe komen, dus waarschijnlijk wordt het hier vandaag gepresenteerd. Dan gaan wij even langs de waterkant lekker relaxed koffiedrinken en even bijkomen van wat we allemaal niet hebben uitgekraamd de afgelopen twee uur in toepak leeft En de luisteren naar de Pasadena Dream Band met het nummer Hey, ga je mee naar Zandvoort aan de Zee. Van harte welkom op 18 november vandaag bij het programma Goedemorgen Zandvoort. De techniek wordt vandaag gedaan door jacques Joseph Duinmaier en de redactie is gedaan door Gert van Kuik en de eindredactie door Gerrie Rutte. De koffie zou ook worden gedaan door Gert van Kuik. Maar, maar we zien is we het nog niet. Is voorlopig zelfbediening. Ja. En de <lacht> presentatie die wordt gedaan door Ben Zonneveld. En uiteraard door Cor Draaier en Goedemorgen Cor. Ja, Goedemorgen Ben. Dat is weer leuk altijd om met jou samen te zitten hier. We hebben weer een vol programma. Wat gaan we in het eerste uur doen? Wij gaan in het eerste uur doen. gaan wij Peter Tromp even aan de tand voelen over Classic Concerts. Met het Symfonieorkest Haarlem. Haarlem H-A-E-R-L-E-M. En daarna komen de gemeenteraadsverkiezingen 2018 van de VVD en die kiest de lijsttrekker. En daar gaat Martijn Hendricks en Roy Dongen iets over vertellen. Nou ja, omdat we daar wat meer tijd voor hebben heb ik ook een paar items uit het verkiezingsprogramma genomen. Wat ook al ter beschikking is. Kijk dat is heel mooi. En in de tweede uur gaan we een kwartaalgesprek houden met de wethouder Gerard Kuipers. En er komt een update van het bedrijventerrein Noord en Hans Hogendoorn die gaat daar iets over vertellen. En we weten inmiddels ook wie de winnaar is, de ondernemer van het jaar 2017. Tasty Corner, de snakbar uh, uit Noord. Ja, dat is. Uh, ik wist niet eens uh, dat het Tasty Corner heet. <laughs> nou ja, dat is een beetje de onbekendheid. Uh, uh, want het is natuurlijk Noord. En Noord hoort er net zo goed bij als het centrum. Dus dat is wel weer eens een keer uh, uniek dat er iemand uit Noord wint. En ze waren ontzettend blij en we gaan straks vragen uh, hoe ze dat allemaal voor elkaar gekregen hebben, Cor, Nou, ik ben, uh, ben heel benieuwd. Nou, Peter Tromp, die zet, uh, even de zelfbediening van de koffie uh, ja, te voeren. Nou, is, is die goed, de zelfbediening? Heerlijk. Het <laughs> ja, is zo makkelijk. En we hebben het verkopen voor nodig. Ja. Peter, uh, goedemorgen. Goedemorgen. En je was erbij donderdag? Ik was er bij donderdag, ja. vond je ervan? Ja, fantastische ja? avond. Fenomenaal. Een van de weinige avonden in het jaar. En dat blijkt toch dat de opzet uh, uh, heel goed is op die manier. Een van de weinige avonden in het jaar dat... Uh, ja, eigenlijk alle ondernemers, eh, zowel jong, wat heel opvallend was, heel veel jonge mensen, als oud, als alles wat ertussen zit, iedereen was aanwezig. En heel eh, ondernemers Zandvoort zit dan in de haven van Zandvoort met een fantastisch programma, moet ik zeggen. En eh, het programma zelf, dat doen ze gewoon heel goed, er zit snelheid in, toespraken die gehouden worden zijn kort... Uh, de prijzen uitreiken, allemaal zo snel en zo kort mogelijk. En het is een avond van uh, bijpraten en uh, netwerken en dergelijke. Dat viel wel op. Werd, en, uh, dat is leuk. Er, er werd veel gepraat, ook tijdens de toespraken. Daar ja. moet hij nog wat aan doen. Maar ja, daar moet hij nog wat aan doen, inderdaad. Ja. Maar leuk. Heb je hey, zelf een je genetwerkt? Ik heb ook genetwerkt. <laughs> Kijk, nee, maar, dat, ja, maar dat is logisch, je bent voorzitter van de ondernemersvereniging. Dus je ja, praat door. met die en je praat met die. En uh, ik ben... Uh, deze week donderdag en vrijdag in Noord geweest om uh, de ondernemers al daar te verwittigen van het feit dat zij vanaf gisteravond ook sfeer CQ feestverlichting hebben. Is op het, het hele plein en rondom het plein? Dat is op het plein en rondom het plein. Okay, leuk. Dat zijn dertien ornamenten. Nou, die waren flabber natuurlijk. En gisteravond nou, ja, nog even bij Tasty Corner geweest. En uh, daar werd ik ook om mijn hals uh, gevlogen. Van dat, ik zo, dat ik het had gedaan, dat is niet zo. Want het is een uh, initiatief van het uh, Innovatiefonds. Hoe krijg je in die Google verlichting? Uh, Via de lantaarnpalen. Ja, maar uh, t Corner zit eigenlijk een beetje door die... Ja, maar voor t Corner zijn ook twee lantaarnpalen. En daar okay. zijn ook twee ornamenten ja, de... aan opgehangen. Oké, okay, nou Ja, ja heel, leuk, heel leuk. Maar ja, en zoals gezegd, Noord hoort erbij. Noord hoort erbij. Noord hoort erbij. En... Uh... Ik denk ook dat het de reden is geweest van de jury om ook eens een keertje naar noord te kijken. En uh, om ook die mee te doen. En de maatschappelijke betrokkenheid van deze ondernemer uh, wordt alom uh, geroemd. Uh, door een ieder, door collega ondernemers, maar ook uh, door een uh, bedrijf als pluspunt. En dergelijke, dat hij ja. ontzettend veel doet. Leuk. Daar gaan we ja, het zo nog even over hebben. Nu, ja. classic concert. Ja. Een andere hoedanigheid. Uh, sinds jaar en dag. Nu al een jaar of acht denk ik. Een aantal vaste items binnen uh, Classic Concerts. Van de tien concerten die we per jaar geven in het kader van de Kerkpleinconcerten zijn er een stuk of drie vast. Dat zijn de laureaten van uh, Chris Christina, Christina van Concours. We beginnen altijd met het Heamstage Philharmonisch Orkest en medio oktober, november is dat uh, eigenlijk altijd het Halems Symfonisch Orkest onder leiding van uh, Nicholas Davens en uh, Fantastisch orkest, een amateurorkest, maar net zoals het Philharmonisch, uh, je kan zien dat daar echt mooie muziek wordt gespeeld. En dat komt ook vanwege het feit dat die beide orkesten sinds dag in staat zijn om muzikanten die jarenlang bij het concertgebouw hebben gespeeld en ja. eigenlijk... Uh, de 65 gepasseerd zijn en er is dan toch min of meer een leeftijd dat je zegt nou oké, okay, voor mij een ander maar die mensen kunnen muziek spelen natuurlijk uh, fantastisch we spelen bijvoorbeeld een stuk uh, van uh, meneer uh, met de moeilijke naam <laughs> ja, ik zag hem Muzorski <laughs> Muzorski ja. De Nacht op de Kale Berg. Fantastisch symfonisch stuk. Waarin de trombones een hele belangrijke uh, partij spelen uh, morgen. Dat is voor de pauze. En uh, na de pauze hebben we de symfonie uh, nummer 4 in D-klein van Robert Schumann. Met Shin Sihan, een solist. En uh, die jongen die heeft eigenlijk alles gewonnen. Die is geboren in 1994, dus die is nu net 23 jaar oud die goos hebben alles gewonnen wat er te winnen valt. Mm -hmm. gouden prijzen. Uh, hij is afgestudeerd aan het conservatorium in Den Haag. Met een tien. Gewoon een dikke tien. Nou, dat gebeurt bijna nooit. Dat iemand een 10 krijgt. Dus het is natuurlijk fantastisch dat ze die hebben uh, kunnen contracteren. Nu kan het nog. En dat doet het Hadems Philharmonisch Orkest. Maar ook het Heemsteeds Philharmonisch Orkest. Vaak dat soort jonge jongens. Die Rising Stars. En dat is dan nog net te betalen. En als deze jongens meiden twee jaar verder zijn, in 527, dan hebben ze een keertje in Londen gespeeld. zijn een paar keer in het concertgebouw geweest. Ze zijn een keertje naar New York geweest. Ze gaan naar Australië toe. Er komt een impresario bij. Nou, dan kan je het vergeten. Dan kan je het vergeten. Maar dan ken je hem wel. Dan kennen we hem wel. <lacht> en, en als je en hem een ja. keer nodig hebt, dan ja. is hij fucking ja. een keer bereid om te ja. komen. Ja. En het zijn niet de gebroeders Jussen, maar die andere twee broers. En dat zijn ook twee hele bekende uh, jonge pianisten. En dat zijn geen tweeling, maar wel twee broers van elkaar. Ik ben even de naam kwijt. Maar die zijn toen de tijd ook begonnen. In uh, via het Heemsteeds Philharmonisch Orkest. En die hebben ook bij ons een optreden gedaan. En dat is wel leuk. Dat is wel leuk. Het, uh... het begint om uh, drie uur zoals altijd, half drie gaat de kerk open. Uh, dan is Sinterklaas net weg Dus dat komt allemaal goed uit de Sinterklaas komt om 12 uh, uur, uur aan land En die zal dan bij jou ongeveer passeren Om een uur of uh, één Eén. denk ik ja, Als je ja, nou, door die meute terecht komt tenminste. Ja precies Nou dan kunnen ze allemaal even De kleinkinderen gedag zeggen Ze kunnen uh, op het kerkplein een kop koffie nemen Met een, een stukje appeltaart Olibouw. En dan om half drie is de kerk open En dan aansluitend een mooi concert En uh, dat zou leuk zijn Mooie kerk, warme kerk, nieuwe stoelen. De banken zijn eruit. Is dit jullie eerste keer met die stoelen? Of? Het is de eerste keer met de stoelen. <coughs> het is de eerste keer. En ik heb begrepen dat er 350 stoelen zijn aangeschaft. Dus uh, als we die hebben, dan uh, ben ik heel blij. Ben die wil je ik heel ook blij. vol hebben allemaal? Nou ja, als dat even, <laughs> even kan wel. Het is natuurlijk wel zo, als je zo'n orkest doet, 60, 70 mensen. Ja. Uh, paps gaat mee, oma gaat mee, zus gaat mee, de geliefde gaat mee... Uh, het begint al met de eerste 50 tot 70 mensen zijn dan al in de kerk, zijn de familieleden van de orkestleden. Mogen die gratis mee? Nee. Nee, dat... Nee. dat, dat... Nee. Omdat ik het zo uh, bekijk, ja. hey, dat... Daar hebben we toen de tijd gewoon één vaste vorm voor aangenomen. Het is ook niet te controleren. Nee. Uh, er komen achternichten, er komen uh, uh, buren, uh, de werkster komt. En die willen allemaal mee en allemaal gratis. Dat doen we niet. Gewoon vijf. En laten we eerlijk zijn, vijf euro entree voor zo'n concert is natuurlijk minimaal. Is, is minimaal. Niks. Is niks. Dus gewoon iedereen moet betalen. En ook... De man van uh, degene. De man die... de zus en achterman. van, van de, de zus, maar de man ja. van de violisten. En uh, de vrouw van de, van de dirigent. Uh, allemaal gewoon betalen. Nou maar, ja, maar dat is duidelijk. Ja. Het uh, ja. is ook goed dat je er een lijn optrekt. Want anders zit de helft uh, zit er voor niks. En de rest die, ja. uh, die achteraan komt, die moet betalen. Dat is raar. Dus we hebben een, uh, uh, eigenlijk een prachtig mooi programma. Niet alleen morgen in uh, november, maar we sluiten het jaar natuurlijk fenomenaal af. Met niemand minder dan volgende maand Daniel Weyenberg. Een uh, pianist die zijn weergaan niet kent. Die man is inmiddels 87 jaar oud. En uh, doet een uh, programma samen met een hele jonge pianist. Dat doet hij door het hele land. En, uh, die man is echt wereldberoemd geweest. Nog steeds. Maar gaat niet meer Europa in. Gaat niet meer de wereld over. Is daar gewoon te oud voor. En vindt het gewoon leuk om met zo'n jonge pianist... een programma te presenteren in de zogenaamde kleinere podia's. Nou, is en daar uh, zijn we beren trots op. Met die, die leeftijd, dat met die dat die leeftijd is hij is. toch wel, uh, ja. wel bezig nog. Ja. ja. ja. Okay. En dan 23 december afsluitend met uh, Maastricht de Staag. In de, de grote productie. In de grote kerk. In de big production. En er zijn inmiddels... Mensen schieten niet, maar al ruim 200 kraten van verkocht. Zijn die zijn Die zijn nu al weg. En wat is het max? Het geld is al binnen tussen de 370 en 400. Nou ja, bij deze, als je nog naar de Maastrichter staat... Moet je opschieten. Moet je opschieten. Bij KS Strom zijn de kaarten te koop. En bij de Bruna? Nee. Niet meer bij de nee, Bruna? niet meer bij de Bruna. Alleen KS Alleen Kaas uit Strom. Alleen Kaas Strom. Dus wil je naar. Vier keer gezegd. De... Ja, wil je naar de, de grote productie, dan moet je een beetje nadenken, want er zijn er maar 200 kaarten. Er is morgen nog een concert. En ja. Volgende maand is er nog een concert. Alles drie gaat de kerk open. Ja. Kussentje meenemen hoeft niet meer, want het zijn Kus prachtige stoelen. Prachtige stoelen. En die zijn gekomen van vanuit... Krasnapolski. Ja, dank je. Daar zijn ze voor gekocht. Karsten Polski in Amsterdam. Ziet het, het, het, ik ben er geweest. Ik heb het gezien. Het ziet er echt heel leuk uit. Peter, leuk. veel plezier morgen. En dankjewel. voor concert. Dank Gaat lukken. En, uh, we spreken elkaar zeker nog voor de uh, grote productie. Ongetwijfeld. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel. <middels> <middels> <middels> No, I'll be thinking of you in most everything I do. Now the time is moving on and I really should be gone. But you keep me hanging on for one more smile. I love you. I love you. All the while. With your cute little wave, will you promise that you'll say? Het luisterde het nummer The Brotherhood of Men met Save Your Kisses for Me. En inmiddels is aan tafel aangeschoven uh, een gedeelte van de toekomstige fractie waarschijnlijk van de VVD. Zou, zouden zien bijna de voltallige fractie. Ja. Het, is, het is ineens een heel erg gezellig druk. Um, uh, Roy, kom erbij zitten. Of, uh, er zitten nu... Uh, Roy is uh, de, de oudste die aan tafel zit. Dus laten we beginnen met uh, links. Kom zo bij je Roy, want jij bent natuurlijk nog steeds uh, uh, voorlichter, neem ik aan. Ja, nog steeds. Oké, okay, de, de microfoons die worden twee en twee verdeeld. Kom een stukje dichterbij zitten, dan uh, gaat het wat makkelijker. En uh, we gaan van links naar rechts voorstellen. Nou, goedemorgen. Ik ben Kim. En ik sta dit jaar op plaats 8 op de lijst. Roy is uh, al bekend, daar praten we zo nog even mee. Martijn is eigenlijk ook al bekend. Nou, uh, ja, goedemorgen, ik ben Talita, 17 jaar, op uh, plaats 7. Dat komt mooi uit, 7-17. <laughs> uh, wat bezielt je om op zo'n lijst te gaan staan? Nou, politiek heeft me al sinds jong echt verschrikkelijk erg geïnteresseerd. En ja, het is eenmaal op de basisschool zo begonnen. En zo kom je in de jongerenorganisatie van de VVD, en zo kom je in de VVD. En zo ga je maar bij vergaderingen zitten, en dan uh, word je gevraagd om op de lijst te komen. Um, de jongere organisaties van de VVD, ja. ben je daar nog in of ben je daar nu uit dan? Nee, daar zit ik nog steeds in. <coughs> en als je dan op de lijst staat dan, en je wordt gekozen, moet je eruit? Nee, dat hoeft niet. Dat hoeft niet. Want wij zijn onafhankelijk, dus uh, ja. Tot welke leeftijd mag je daar zitten? Uh, bij de JOVD tot ja. en met 31. Van 14 tot en met 31, dus. Oké. Okay. Oké. Ja, okay. Uh, Martijn uh, wordt de nieuwe fractievoorzitter. Is dat in het kader van de verjonging? Lijsttrekker. Lijsttrekker, sorry. Is het in het kader van de verjonging? Nou, die vraag zullen je dus aan het bestuur moeten stellen. <laughs> um, ik ben inderdaad het bestuur voorgesteld als, als lijsttrekker. En de leden hebben dat uh, unaniem gesteund. Afgelopen vier jaar, uh, oppositie? Ja. Hoe was dat? Dat was aan de ene kant uh, prettig. Want je kunt in de oppositie wat vrijer uh, gewoon het VVD-geluid uh, vertellen. Dat hebben we ook voor mij vier jaar uh, gedaan. <kwijnt> aan de andere kant merk je ook een, een stuk frustratie. Dat je niet altijd... Um, dat het niet altijd lukt om te bereiken wat je wilt bereiken... en dat ook niet altijd op basis van argumenten uh, voorstellen niet halen... maar ook gewoon vaak, ja, jullie zijn nou helemaal de oppositie... dus we hoeven het niet te steunen. En dat heeft me wel gefrustreerd. Um, wat is, dat, is dat niet een verkeerde houding van de totale raad? dan het gaat het even niet over welke partij dat doet. Uh, ik las uh, vorige week in de krant dat er zelfs een gemeente is... die wil niet meer praten over oppositie en, uh, en uh, ja. de, de coalitie... maar die wil eigenlijk samen met de coalitie... Gewoon een, een soort raadsprogramma maken waarin iedereen participeert. Zou dat niet handig zijn? Hè? Dat zou, ja, ik weet niet of dat in Zandvoort zou werken. Het zou natuurlijk wel handig zijn als je dat, dit onderscheid niet zo heel strak hebt. Maar ik denk wel dat zowel coalitiepartijen als oppositiepartijen... ...zouden voorstellen gewoon op basis van inhoud moeten beoordelen. Ja, het woord oppositie is al gelijk als al zo beladen vind ik dan. Je bent gelijk tegen, ja. want je bent op positie. Nee, maar dat is dus niet de houding. Dat is ook niet de houding volgens mij, die de VVD de afgelopen vier jaar heeft uh, gehad. We hebben continu gekeken van welke voorstellen <coughs> zijn goed, die steunen we. Welke voorstellen zijn slecht, daar stemmen we tegen. En welke voorstellen kunnen nog wat beter, daar dienen we moties en amendementen in. Mm -hmm. We hebben ook uiteindelijk, ik denk, drie kwart van de voorstellen van het college gesteund de afgelopen vier jaar. Um, dus dat is denk ik de houding die je moet aanhouden. Maar dat is... Uh, ik denk dat je in de praktijk ook altijd een oppositie en een coalitie zult hebben, omdat je toch een, een ploeg wethouders neer moet zetten. Nou, je kunt, we hebben in Zandvoort negen partijen op dit moment. Je kunt geen negen wethouders neerzetten. Um, je zult Want, er toch iets moet van een coalitieprogramma moeten vormen wat je met een aantal partijen steunt. En dat valt voor mij niet mee om dat met negen partijen uh, te doen. Moet je een wethouder hebben als je in de coalitie zit? Ik kan me voorstellen dat je partijen ondersteunt. Uh, dat, dat we ook op dit moment, dat we nou een coalitie van zes partijen geloof ik. ja. Dus, uh, ja. ja. Is, is het niet zo dat als je zoveel partijen hebt dat het een beetje onbestuurbaar begint te worden met te veel meningen en te veel uh, belangen? Um, op zich is het goed dat er meerdere partijen zijn zodat elke in ook zijn geluid herkent in, in de gemeenteraad. Dus da daar wil ik wel voorzichtig mee zijn om te zeggen van je moet minder partijen hebben. Maar in Zandvoort is inmiddels de gemiddelde partij uh, 1, zoveel zetel groot. En dat is toch wel een versnippering die je volgens mij uh, niet moet willen. Ja, ja dat, dat, dat bedoelde ik eigenlijk. en Zou je dan ook iets, uh, bijvoorbeeld een kiesdrempel willen gaan invoeren voor gemeentes? Is dat ja, tolop? dat is echt een, een landelijk niet issue. Is andere, uh, ja, <coughs> daar gaan we niet over. Waar je wel over gaat is, uh, even een, uh, een sprong naar je partijprogramma, is dat jullie uh, met minder politici willen gaan ja. werken. Bijzondere raadsleden, die gaan er dan uit. Precies. Nou, op dit moment heb je in de gemeenteraad zitten gewoon uh, de gemeenteraadsleden die gekozen zijn. Dus als je als partij genoeg stemmen krijgt, krijg je drie, vier, vijf zetels. Of één. Of, of één, of nul. He, dat is uh, afhankelijk van wat je kiezen wilt, zit jij met zoveel zetels in de gemeenteraad. En in de commissie zitten er van elke partij uh, een, aantal een aantal commissieleden. Mm -hmm. En daar kun je ook commissieleden in zetten die niet uh, gekozen zijn. Mm -hmm. En wij vinden principeel dat als je niet gekozen bent, als de kiezer niet het vertrouwen in jou heeft om... Uh, ...twee of drie mensen in zo'n commissie te zetten, dan had de, dan had de, de bevolking van daar wel opgestemd. Dus okay. het is niet democratisch als je daar met meer, zoveel commissieleden zit. Helder. Kim. Ja. Wat bezielt je om uh, in de politiek te gaan? <lacht> en ook nog bij de VVD. Ja, dat is wel bijzonder hè. <coughs> dat nee. zijn twee dingen. Het <lacht> <lacht> kwam eigenlijk, uh, mijn moeder zit natuurlijk in de VVD en daar krijg je wel eens wat mee. En ik ging dan eigenlijk altijd met mijn moeder discussiëren over hoe ik vond dat dat moest. En op een gegeven moment werd ze dat telkens een beetje meer zat. En zei ze nou... Dus je moeder ging niet naar een zou... andere partij? <laughs> dat had ook gekund. Als jij overal zo'n mening over hebt, ga het dan lekker zelf vertellen. Ja, zo uh, ben ik hier gekomen. En dat, uh, uh, die mening tussen jullie twee... Ja. Um, zit er daar partijverschil tussen? of nou, en... is, is dat allebei wel een beetje de VVD-gedachte? Want ik heb ook weer even... Uh, uh, ...partijprogramma gekeken naar de VVD-beginselen... ...en uh, Nijmaanenke die ook gelezen hebt... Ja, ja. ...en dan moet je daarin zitten. Ja, is maar je, dus, gaat, je moet ervoor staan, lekker zo. Zeg maar, je gaat natuurlijk niet bij een partij... ...omdat je het niet mee eens bent. Nee, dat begrijp ik. Maar <lacht> omdat je die discussies wil voeren vind ik dat wel grappig. Ja, maar, zeg maar er zijn natuurlijk heel veel verschillende invalshoeken... ...in verschillende dingen. Met dezelfde grondbeginselen. Je kan ook uh, discussiëren... ...terwijl je per se niet, niet per se achter je standpunt staat... ...om te kijken hoe sterk de zijn standpunt staat... En dat is natuurlijk wel leuk om uit te testen. Ik vind het heel grappig om te horen. En, en, en wel daarom, en dat heb ik met Martijn ook al eens een keer besproken in vorige uitzendingen. Um, als je naar de politiek in Zandvoort kijkt, dan zie je weinig discussie. Je ziet, iedere partij die legt iets neer. En roept dan ook nog even, we zijn tegen. En vervolgens is een andere partij aan de beurt en er wordt gestemd. En eigenlijk wist je dat al. Zou je meer discussie willen in die, in die raad... Nou, ik denk dat dat goed is. Want um, alleen maar zeggen, ik ben tegen, is natuurlijk super simpel. Wat ik uh, constateer, ja, is super simpel, maar dat hoor ik dus uh, uh, van alle partijen onderhand. En ik hoor weinig discussie. En ik heb dat uh, met meerdere politici al uh, besproken. En de meeste zijn het ook nog met me eens. Van tevoren zeggen dat je het er niet mee eens bent, of wel mee eens bent, is natuurlijk heel erg makkelijk. Ja. Het gaat dus om de discussie. Ja, en uiteindelijk het overtuigen van de ander, van jouw standpunt. Ja. Op een manier. Dat is de politiek. Ja. En dat mis ik een beetje, Martijn? Ja, je zou, we hebben het daar eens eerder over gehad. Uh, dat, dat, dat merk je ook in die gemeenteraad af en toe. En dat is. Uh, ik, ik noemde net al, uh, <coughs> soms is het frustrerend dat je met voor jouw gevoel met goede argumenten komt. Met, goh, zou het niet zo en zo doen? En dat dat eigenlijk zonder discussie wordt afgevoerd. Dat is, dat is zo. Ja, nou, dat is. Die oproep hebben we al een paar keer gedaan. Uh, Probeer iemand te overtuigen van uh, het nut van de zaak. En dan zou je dus uh, beter uitkomen, denk ik. Dat ben ik helemaal met je eens. Ons... Ook hier weer weinig discussie hebben. Nee, dat hoeft ook niet. <lacht> nou, als... <lacht> dan, is, dan zijn we het erover eens. <lacht> ja. is, is, is, toch? Ja. is het ook niet vaak zo dat de agenda's van zo'n zo vergadering te vol zitten? Waardoor er eigenlijk niet zoveel ruimte voor discussie is? Zoals... Nee, dat, dat ben ik niet met je eens. Want soms zie je dan een agenda staan met, met best wel zware onderwerpen. En hebben ze dan één avond voor uitgetrokken. En dan denk ik, ja, je kunt dat nooit behandelen eigenlijk in één avond. En, en soms zie je een agenda met hele lichte onderwerpen waar je er toch de hele avond over, uh, over vol blijft gelezen. Ja. Dus dat, uh, ja. dat is ook een beetje politie eigen, denk ik, om die agenda toch wel, uh, wel te vullen. Um, je moet het korter ja. maken. Nou ja, de VVD is ook altijd voorstander geweest van spreektijden. Dus dat je, uh, je hoeft niet als partij van elk punt overal wat van te vinden. Je kunt ook... Uh, ...zeg vind je het als partij zoveel spreektijd op een avond. En gebruikt is gebruikt. Kim? Ja. Um, wat vind jij daarvan, spreektijd? V nou ja, vind, vind jij of hoor jij wel eens... ...dat er gesproken wordt om te spreken? Ja. Nou, ik denk dat het, dat bij iedereen gebeurt. Want dan wil iemand zich nog even belangrijk voelen. Hè, en hm. die zegt, dan: okay, ja, ik wil ook nog even iets zeggen. Dat gebeurt overal. Dat De, niet... Zou je dat willen korten? Uh, nou, deels is dat goed. Want... Uh, ja, je, je hebt ook gewoon onnodige meningen die je eigenlijk niet meer hoeft te horen. Maar deels heb je natuurlijk ook wel het puntje dat je, als je op een gegeven moment je spreektijd verbruikt hebt en er komt nog wel een punt, mag je dan niks meer zeggen. Dus er zitten natuurlijk altijd twee zijden staan. Het is goed om te, na te denken dat mensen niet maar iets moeten zeggen omdat ze iets willen zeggen. En spreektijd is daar een goede richtlijn voor. Niet per se, denk ik, de regel. Nee, uh, ik heb, uh, dat was een aantal commissievergaderingen geleden, wel eens gehoord van, het, uh, er werd de politici, politicus aangesproken op het feit dat hij aan het herhalen was. En dat is natuurlijk wel goed, maar dat moet de voorzitter dan doen. Ja. ja. En wat heel vaak gebeurt is ook. Sorry dat ik even tussendoor kom thuis. Maar wat ook heel vaak gebeurt is dat er uh, partijen zijn die hebben in de commissie een bepaald verhaal gehouden. En in de gemeenteraad hetzelfde. Ik denk dat, ik maak mezelf ook schuldig aan, uh, denk ik. Maar dat is natuurlijk ook niet handig. Want dan, dat is al gezegd. En dan heeft het niet zo heel veel zin om die commissievergadering nog een keer over te doen. Want het doel is juist dat je in de commissievergadering een aantal dingen al kunt afkaderen. Ja, dat was... je in de gemeenteraad die nog een keer de hele vergadering over hoeft te doen. Ja, er wordt in de commissie uh, wordt er geroepen: hamerstuk of geen hamerstuk. En dan is er iemand die zegt: ik wil de volgende keer toch nog even wat vertellen. Ja. En dan vertelt hij eigenlijk al wat hij verteld heeft. En dan blijft ...jaar voor of jaar tegen. Dus het, eigenlijk heb je dat niet zoveel. Uh, maar je kan het niet alleen, niet alleen maar hamerstukken hebben. Ik wil nog even naar uh, Talita. Dan uh, gaat de microfoon. Ja. Uh, eigenlijk hetzelfde. Je komt uh, jong erbij. Ja. En uh, heb jij daar tijd voor? Heb ik daar tijd voor? Nou, het is eerder tijd nou, Het is wat Cor zegt. Je krijgt uh, zo'n zo stapel uh, uh, stukken die je moet lezen... Mm -hmm. Um, uit, uiteraard komt er wel weer een rolverdeling wie, wie wat gaat doen maar het blijft toch een uh, hoop tijd te zitten en je, je tijd vrij maken hoe ja. zit jij in je tijd? Um, nou natuurlijk, ik zit nu op ja, 6 vwo eindexamenjaar, dus uh, dan heb ik natuurlijk ook uh, heel veel tijd moet ik gebruiken om gewoon te leren maar daarnaast maak ik gewoon oh. tijd vrij dan ga ik bijvoorbeeld uh, minder sporten of dat soort dingen, om gewoon eerder inderdaad te doen wat ik leuk vind wat ik echt leuk vind en ik ben... Gemotiveerd om al mijn vrije tijd opzij te zetten om met de politiek bezig te zijn. Want dat is waar ik mijn vrije tijd aan wil besteden. Omdat dus. je een nieuwe minister zit. Het is wel het is heel bijzonder <laughs> dat je dat zo leuk vindt. Ja, ik, ik weet ook niet hoe die motivatie zo sterk is gekomen. Maar ik vergaderen is leuk, politiek is leuk. Het, het is geweldig. Is het leuk om de leuk of leuk om de inhoud? Beide. Is, politiek is uh, ja, schaken met woorden. Dus het is een, een spelletje dat je gaat spelen. En elke dag is er wel wat nieuws. En uh, ja, zo wordt het nooit saai. Ja, dat was vandaag ook weer nieuws. De voorzitter van de uh, VVD is opgestapt van uh, Haarlem en Zandvoort. Roy, wil jij daar wat over zeggen? Het gaat wel over het Haarlemse, want uh, uh, het ging over het lijsttrekkerschap. Ja, nou, het is de voorzitter natuurlijk van het lokaal netwerk Haarlem-Zandvoort. Maar het is een uh, puur Haarlemse kwestie geweest. Uh, dat uh, in tegenstelling tot in Zandvoort is er wat uh, tumult ontstaan bij het samenstellen van de lijst. En de voorzitter heeft uh, de consequenties daaruit getrokken. We vinden het jammer, want uh, Jaap was een uh, bevlogen en bekwaam voorzitter. Um, maar ja, we gaan ons nu allemaal richten op de toekomst. En dat is uh, de gemeenteraadsverkiezingen. Van Zandvoort verlopen. Van Zandvoort. En uh, ons netwerk zal zich ook richten op de, toekomst, op de gemeenteraadsverkiezingen verkiezingen in Haarlem en Zandvoort. Uh, Jacqueline Broek die uh, neemt het voorzitterschap waar. We verdelen de taken die er, die er zijn. Dan gaan we het niet over interne dingen hebben. Dat laten we graag aan andere partijen over. Wij gaan uh, knokken om te zorgen dat we een goed resultaat halen. Ik heb een leuke uitspraak van dat. <coughs> er is de afgelopen jaren veel gebeurd in Zandvoort. We zijn geschrokken van de ambtelijke fusie en het amateuristisch gedoe rondom bestemmingsplannen. En de manier waarop de politiek hiermee is omgegaan. Achterop wordt gezegd dat het is waar. Dat is van de vicevoorzitter van jullie overkoepelend orgaan. .oh. Martijn, wil je daarop reageren? Dat is natuurlijk wat staat in de inleiding van ons programma. Uh, er zijn ook gewoon de afgelopen vier jaar dingen niet goed gegaan. En nou ja, we zitten hier in Hotel Hoogland uh, naast het watertochtplein. Dat is denk ik een heel goed voorbeeld van een plan wat uh, nou niet heel strak is aangepakt de afgelopen vier jaar. Maar in de basis kun je wel zeggen, en dat staat voor mij verderop in de inleiding of eerder in de inleiding. Zandvoort dus is gewoon een prachtig dorp. En ik denk het gewoon het mooiste dorp van Nederland om, om in te wonen, om, om te zijn. En er gaat gewoon heel veel dingen goed. Ik zei net al, we hebben driekwart van de voorstel van het college gewoon gesteund. Maar er zijn ook dingen die uh, zijn niet goed gegaan de afgelopen vier jaar. En de punten die je net noemde horen daarbij. Dat hoort ook bij het aantal parkeerplekken dat op straat uh, verdwijnt. Daar komen ze op. Ja, mooi. <laughs> Over oh, de watertoren, uh, op uh, bladzijde 8 van jullie partijprogramma staat een keurige foto van een watertoren die bijna uit elkaar valt. Um, hoe staat de VVD daar nu in? Het plan is uh, aangenomen door de raad. Ligt nu weer een beetje stil door allerlei onderzoeken. Gaan we, gaan we afwachten? Gaan we daar wat aan doen? Nou, er loopt nu een onderzoek naar de mate waarin er uh, beïnvloeding is geweest. Uh, door uh, nou, Het verhaal wat allemaal we allemaal wel kennen. Uh, Die is dubbel, want er wordt ook naar de rol van de heer Demmes gekeken in hetzelfde onderzoek. En daarom heeft de Raad ook gezegd, uh, je moet niet alleen kijken naar de rol van de heer Demmers en, en de Waterstoren. De, de heer Demmers is afgetreden, zoals we allemaal weten. Uh, maar je moet ook kijken naar hoe is dat hele proces daar voorafgaand aan gegaan. Want het is een proces uh, wat op meerdere momenten uh, ja, een, een niet zo prettig gevoel, uh, een niet zo prettige smaak in je mond uh, mm -hmm. achterliet. Omdat er toch over en weer... Uh, <kijkt> Beschuldigingen waren van integriteitsschendingen... ...en dat is nu er op deze manier uitgekomen... ...maar dan moet er een grondiger onderzoek naar gebeuren... naar wat, het college in de, eerste instantie, wat de burgemeester in de eerste instantie voerde. Dat moet ook gebeuren, dat onderzoek. Maar daarnaast gaat de Raad ook zelf een onderzoek opstarten. Is dat al zeker? Nou, voor mij waren alle fractievoorzitters het okay. daarover eens... ...en die zijn op dit moment aan het werken aan het um, Als je dat onderzoek gaat doen... Hè, dan, uh, ...wat voor termijn denk je daarover? Want op het moment dat je gaat onderzoeken... ...ligt alles stil... Ja, dat klopt. Uh, ik, ik denk ook niet dat het, uh, dat het zo is dat er morgen de schep uh, in de grond gaat. Dit nee, nee, nee, nee. is, uh, is wilt, echt wilt, een voorbeeld om... van een project... wat uh, door, gewoon echt door geklungel uh, stil is komen te liggen. Okay. En, maar dan moet je wel zorgen dat je heel grondig weet... van we durven echt met, uh, met de hand op het hart te zeggen... van dit is een goed proces geweest. We gaan nu integer. Het is nu integer. Het alles okay. is op orde. En we gaan nu verder. En voor die tijd kun je echt niet verder. Oké, okay. Kim, uh, je hebt het gevolg, denk ik. Wat vond je van de laatste paar maanden over die procedures en... Uh, ...en de gang van zaken? <laughs> ik... Niet schrikken, je mag het gewoon zeggen. <laughs> nou, ik heb het deels gevolgd... ...maar ik denk niet dat ik het goed genoeg gevolgd heb... ...om hier een goed argument over te geven. Want dan ga ik praten over dingen waarvan ik niet alles weet. En dan krijg je een antwoord wat ook niet interessant is. Dan nee, vind ik hoor. <kijkt> ja, hoor, daar krijg jij van op. <kijkt> nee, daar krijg ik helemaal niet van op. We hebben niet voor niets deze lijst uh, samengesteld. Uh, we zijn heel erg goed we uh, uh, dat het ons gelukt is om op deze manier... Uh, een hele mooie lijst samen te stellen. En dat we daar vernieuwing in hebben. Maar dat we ook ervaring uh, uit het verleden bij elkaar brengen. Uh, een evenwichtige lijst. Jong en oud. En ik zit zelf met mijn 52 weliswaar niet op de lijst. Maar wel op het gemiddelde zo ongeveer van de leeftijd. Uh, <laughs> op deze mensen brengen het naar beneden. De ervaring brengt het weer omhoog. En zo hebben we iedereen vertegenwoordigd. Oké, okay, nou prima. We gaan even een stukje muziek draaien. En dan uh, praten we nog even verder. Het gaat uh, uh, snel met de muziek. En uh, er is. Uh, Roy heeft plaatsgemaakt voor Ellen. Een zeer goedemorgen. Goedemorgen Ben. Um, je bent betrokken geweest bij het schrijven van het programma. Wie hebben er allemaal meegewerkt? Nou, eigenlijk is het. Um, de, de meneer naast mij, Martijn, heeft uh, uh, meegewerkt. Eigenlijk de gehele fractie. Um, ook hebben we. Um, ja, de, uh, het in de week gelegd uh, ja, bij, bij onze leden. We hebben in het begin eigenlijk als, als, eh, als kick-off, zou ik maar zeggen... een bijeenkomst georganiseerd om te kijken van hè, wat, wat, wat, wat leeft er, wat speelt er... En wat we dus ook uh, heel sterk naar boven kwam, was toch ook wel het warme gevoel dat er is voor Zandvoort. Want het is, uh, ja, het is uiteindelijk een prachtig dorp uh, om in te wonen. En, en uh, ja, het is, uh, soms dan, dan is een, krijg je de neiging om, om de kritiek of de, of de punten die wat minder zijn te, te benadrukken. Maar we wilden juist ook uh, het mooie van Zandvoort uh, Benadrukken, want wij houden ook echt met elkaar van antwoord. En uh, ja, dat wilden we ook tot uiting brengen in het, uh, in het programma. Ik moet uh, zeggen dat het er gelikt uitziet. Mooie foto's, ook van de Warentoren en van het centrum. Um, maar het is zo groot. En dat is niet alleen jullie programma, dat zijn meerdere programma's. Ik heb er al eentje gezien van 56 pagina's. Uh, hoe ga je dat overbrengen aan de mensen? Uiteindelijk denk ik dat, het, dat je, het verkiezingsprogramma... is eigenlijk breder en dient meerdere doelen... Want het verkiezingsprogramma is ook weer het uitgangspunt eigenlijk voor je verkiezingscampagne straks. En daar kun je natuurlijk bepaalde zaken uitlichten. Maar het verkiezingsprogramma dient straks ook bij bijvoorbeeld de coalitieonderhandeling. Dus omdat dat meerdere doelen dient en, en, en ja, meerdere functies heeft, mm -hmm. denk ik dat het wel goed is... Um, ja, dat het deze omvang heeft. en um, Ik moet je zeggen, ik, ik vind zelf... Um, er wordt, uh, als je in een uh, uh, partij zit als de VVD en andere landelijke partijen hebben dat ook... dan wordt ook vaak een soort richtlijn of een soort handleiding ontwikkeld vanuit het hoofdkantoor. Um, en als je ziet um, ja, welke concrete vertaalslag dan daar in Zandvoort uh, is gemaakt... dan ben ik daar wel heel trots op. En zeker Martijn heeft daar uh, ja, enorm goed werk ook... Um, in om het toch wat meer, ja, echt concreet voor zijn antwoord uh, te okay. maken. Talita, had jij uh, inbrengen in dat uh, programma? Um, nou, ik ben pas uh, later in de ontwikkeling, natuurlijk, uh, erbij gekomen, dus uh, zelf heb ik geen inbreng erin gehad. En uh, ja, dat. <laughs> ik heb een paar dingetjes uh, opgezocht en uh, het gaat over het voorwoord hebben we het al gehad. Uh, wonen, we willen dat er voldoende koopwoningen zijn voor starters. Um, hoe denkt de VVD dat te realiseren? Want er is natuurlijk heel weinig ruimte om te bouwen. I is er nog ruimte? Nou, er is natuurlijk heel weinig ruimte. En de VVD heeft ook gezegd, we willen de, de open ruimte die er nog is in Zandvoort, willen we beschermen en uh, behouden. <coughs> dus we zijn er geen voorstander van om allerlei pleinen helemaal vol te bouwen met uh, enorme flats. Uh, maar het aantal koopwoningen, er is ook gewoon een totaal aantal woningen in Zandvoort. En dat is op een bepaalde manier verdeeld. Ongeveer een derde van die woningen is een sociale huurwoning. Een heel klein deel is een, uh, een duurdere huurwoning. En die verdeling die is niet evenwichtig. Want je kunt uitrekenen hoeveel behoefte aan sociale huurwoningen je hebt. En eigenlijk hebben we daar te veel in. Althans, te veel. We hebben te veel meer sociale huurwoningen dan we eigenlijk nodig zouden hebben. Dus als je die mix verandert, als de kei woningen verkoopt, in een duurder segment brengt. Uh, dan verandert die verdeling van die woningen. Maar als je ze nou naar een duurdere segment brengt, dan kom je niet met starters uit. Nou, als je het brengt van een sociale huurwoning naar een, een koopwoning van een ton, anderhalve ton, dan kom je die kant op. Of ton, die wil ik ook zo'n huis. Nou, dat is wel het segment wat we in Zandvoort missen. De goedkope huurwoningen, als je kijkt naar nee, woningen, dat, dat begint rond, rond de 2-3 ton. En dat is voor starters gewoon vrij duur. Maar, maar komt dat ook niet een beetje omdat het Zandvoort is? Iedereen wil in Zandvoort? Zand, wonen. Precies, Ellen zijn dat zei het, het al, in Zandvoort hè? is een prachtig dorp om in te wonen. Ja, dat dan er staat in het oranje dus. Dus. Ja. dus er zal ook altijd een schaarste blijven. Ja. Maar die schaarste moet je op een zo goed mogelijke manier verdelen. En daarvan vinden wij dat er een tekort is aan goedkope huurwoon. Maar ja, als je dan goedkope huurwoningen gaat creëren, dan kan iedereen uit de regio ook hier gaan wonen. En dat is een beetje, in mijn ogen dan vaak het probleem. Dat als er wat is, dan, dan schrijf ik het heemsteden, Harlem. Andere mensen die daar wonen, die schrijven dan in op zo'n woning. Ja. Zou je een stand voor het voorrangproces uh, moeten hebben? Ik vind ja, dat was vroeger wel zo, maar dat is niet maar... meer. Maar ja, met huurwoningen kan je daar natuurlijk wel een beetje de vinger achter houden. Dat gebeurt ook met vindjes. Vind je dat de, de verdeling van de huurwoningen een, een, een beetje scheef uh, verhuurder is geworden? Uh, je ziet dat in Zandvoort is uh, bovengemiddeld aantal scheefwoners. Dus 17% van de mensen die in een sociale huurwoning woont, uh, heeft eigenlijk een inkomen wat daar niet uh, bij wordt. Zouden jullie daar wat aan willen doen? Uh, we hebben ook bij de laatste prestatieafspraken met de K gezegd, van daar moet echt meer aandacht uh, voor zijn. Uh, dat groeit ook wel langzaam de kant op. Mensen zijn er ook van bewust dat het scheefwoner moet worden aangepakt. Maar het is natuurlijk altijd lastig. Ja, want ja. als er niks is wat ze dan kunnen nemen... Vandaar dat er dus meerdere goedkope koopwoningen woningen zijn. Ja. Ja. Een veilige schone buurt. Wat vind je ervan, Talita? Nou, een veilige schone buurt klinkt uh, positief, lijkt me. Dat uh, moet overal zijn natuurlijk. Het gaat in, die, uh, in dat hoofdstukje erg veel over groen. Overhangend groen moet gecontroleerd worden. Daar hebben we het vier jaar geleden ook al eens over gehad. Maar nog steeds hangt het erover. moet er niet eens een keer opgetreden worden. En daar kom ik in een van de latere punten nog een keer op terug... Opgetreden voor meer groen, bedoelt u zo? Nee, dat die overhangende groen ook echt weggehaald wordt. Oh, overal? Ja, dat is natuurlijk een, een probleem. De mensen hebben er problemen mee. Dus uh, ja, daar moet wel uh, tegen worden opgetreden. Dus het moet strenger gehandhaafd worden? Ja, natuurlijk moeten we daar wel. Uh, niet dat er meer problemen veroorzaakt worden. Dit moet natuurlijk gewoon normaal uh, verlopen. Oké, okay, dan heb ik er nog één. De riool- en afvalstofheffing zijn bedoeld voor het <coughs> riool en het ophalen van het vuilnis. Wij zijn tegen verhoging hiervan. Ellen, tegen verhoging, maar het kost toch wel wat? Ja, maar we zeggen ook niet gratis. Nee. <laughs> dat, uh, maar, maar verder omhoog, dat is niet, uh, niet nodig. En zeker, uh, er zijn ook allemaal nieuwe ontwikkelingen die uh, ook mogelijk zouden moeten kunnen maken dat dat, uh, dat dat niet verder verhoogd wordt. Ja, want moet het kostendekkend zijn of kan het kostendekkend zijn? Volgens mij is het mag. Het mag kostendekkend zijn, uh, nee. maar het is geen verplichting. Mm -hmm. Maximaal kostendekkend. Ja. Genieten van strand, zee en duin. Kim? De VVD is tegen het volbouwen van open gebieden op het strand. Geldt dat voor Noord en Zuid? Nou ja, we hebben wel een Noord- en een Zuidstrand. Dus ja, maar niet... je hebt ook een Noord- -leegstuk en een Zuid-leefstuk. Ja. Bedoel je zeg dat maar de... het strand na de uh, nou, huisjes en het naastrand? Ja? Ja, daar staan nu in de zomer toch dingen? Ik snap niet hoe je hem bedoelt. Als je tent 1 neemt en je loopt naar Zuid, is er een stuk niks. Als je Noord neemt en je loopt voorbij de huisjes, is er een stuk niks. Die twee stukken bedoel ik. Dat je die leeg houdt? Ja. Dat lijkt me goed, toch? Ja, mij ook. Alleen ik zie dat scheelt. Oké, duidelijk. Om met toeristische variatie te houden... zal bij de besluitvorming het oorspronkelijke karakter... van het Naakstrand meegenomen moeten worden. Bedoel je daarmee Naakstrand is Naakstrand? Ellen? Ja, maar ook, het, maar ook uh, het, het rustige karakter daar. Het, is, het, het heeft een, uh, toch een andere sfeer dan als je... Nou ja, wat zullen we zeggen... Nou ja, hier bij de Rotonde voor uh, uh, bent. Uh, je hebt daar meer natuur, meer rust en het, dat is ook heel belangrijk om dat te behouden. En wat mij betreft vind ik dat er alle ruimte moet zijn voor mensen die naakt willen recreëren, om dat daar ook te doen. Nou ja, ik, ik kom hierop omdat het naaktstrand in de top 5 staat uh, bij de mooie naaktstranden. Alleen als je er gaat kijken is er nog anderhalve naaktstrand. Tent. En daarom vraag ik, gaat de VVD daar naar kijken of laat het zoals het is? Want het is wel een van jullie punten. Ja, dat klopt. En um, wij, wij willen graag dat het naaktstrand het karakter behoudt zoals ik dat net beschreef. Oké. Okay. En um, ja, dat meer kan en, en, en, ik daar dat dus niet, geen, uh, <laughs> niet over zeggen. Dat er passen geen grote discofeesten bij. Exact. Ja. De, Grote discofeesten vind ik zelf ook wel leuk, maar niet daar. <laughs> <laughs> nou, dan moeten de deelgebieden anders bekeken worden. Maar goed, een bereikbaar Zandvoort. Dat vond ik een beetje een moeilijk punt. Uh, omdat er al sinds jaren dag gesproken wordt over in, in het regionaal overleg. Er gaat ook hoop geld heen. En in... Uh, corrigeer me als ik het verkeerd heb, maar in de Zandvoort is gebe over gebeurt er niks. Nou, dan hoef je en niet. nu... Uh, jawel, want ik heb nog een, een punt opgeschreven. Uh, dat Zandvoort is vast komen te staan, dat is duidelijk. Hè? Je hebt uh, twee knooppunten. En dan wil je een ringweg omhalen. Ik heb liever een aansluiting van Zandvoort op die ringweg. Nou, ik, ik weet even niet meer precies hoe die daar staat te formuleert. Maakt, maakt het niet zo heel fluit. want die bereikbaarheid is gewoon een groot probleem. En je zegt van corrigeer me als het uh, fout is, maar er gebeurt weinig. Nou, dan hoef ik je niet te corrigeren. In de ogen van de zandvoort. Nou, dat, dat, dat klopt ook. En dan hoef ik je helemaal niet te corrigeren, want we hebben die zandvoorters in de ogen dat zo is helemaal gelijk in. Er gebeurt daar veel te weinig in. Daarom hebben we de afgelopen jaren is de VVD ook steeds kritischer geworden bij de vaststelling van uh, de plannen van die uh, regionale samenwerking. En je ziet dat er uh, alle ruimte is voor het aanleggen van fietspaden uit dat regionale bereikbaarheidsfonds. Maar dat gewoon de plannen waar het eigenlijk om ging. De aansluiting van, uh, van de zeeweg op de Randweg, de, uh, de Mariatunnel, die inmiddels Kennemertunnel heet, uh, doorstroming op de. Uh, nou, dat dat gewoon uh, stokt en achterblijft. Ja. En dat zelfs de gemeente Haarlem en Bloemendaal daar concrete wegen in blokkeren. En dan vraag ik me op een gegeven moment steeds meer af: waarom geven we daar zoveel geld aan uit? Ja, nou, dat vragen meer mensen in ja. Zandvoort af. af. Dus. En daarom is het zo goed dat we. Uh, we hebben het net gehad over het lokale netwerk Haarlem-Zandvoort. Uh, we hebben het ook gehad over de samenstelling van de programmacommissie. Daar zaten ook mensen in uit het Haarlemse bestuur. Uit het Zandvoorts-Haarlemse bestuur. En dat zorgt ook voor dat die overkoepeling er is. Dus ook in het Haarlemse programma staat dat die bereikbaarheid naar Zandvoort een stuk beter moet. Mm -hmm. En ik denk dat we, doordat we samenwerken, en ook samenwerken met de VVD Haarlem, dat we daar een slag in kunnen maken. Dat denk ik ook. En daar ga ik inhoudelijk even niet op in, want daar komen we zeker nog een keer over uh, te praten. En daar is heel veel over te zeggen. Um, nou over parkeren kunnen we het nog een andere keer wel hebben, want ik wil eigenlijk nog maar een paar andere punten. Ik heb nog andere over bladzijden. Wij willen lagere belasting en minder regels. Nou, voor minder regels staan jullie al, uh, al uh, voorop altijd. Hè. Uh, de lagere belastingen: de WOZ hoeft niet omhoog, rioolheffing omlaag. Als je alles naar beneden brengt, en ik heb ongeveer vier, vijf punten gezien die of zo blijven of naar beneden gaan. Um, het zal toch gefinancierd moeten worden, de, de, de BV Zandvoort. Hoe doe je dat als alles naar beneden gaat? De Zandvoortse begroting sluit op dit moment met een overschot. Dus daar is geld beschikbaar. Um, los van alle plannen die er al in staan is er nog steeds geld over wat gewoon op de plank blijft liggen. Um, maar los daarvan vind ik ook het principe gewoon belangrijk. Dat we uh, inmiddels vier jaar geleden, midden in de economische crisis, hebben we van Zandvoort een hoge bijdrage verwaag, uh, gevraagd. De OZB is toen meer verhoogd dan, dan inflatie. Dus echt een ocb verhoging is er vier jaar geleden uh, doorgevoerd. Nu is die crisis voorbij, is er weer geld en moet je volgens mij en volgens de VVD die verhoging ook weer terugdraaien. Oké. Okay. Is dat een goed uh, gevoel voor de jeugd? Nou, minder geld uitgeven is voor jeugd volgens mij altijd een goed idee. Dan kan je meer naar disco feesten op het andere stroom. Ja. Uh, autoraces, sporten en evenementen. Het initiatief van de VVD om de Formule 1 terug te halen. Een keer op Zandvoort wordt inmiddels breed omarmd. De gemeente zet zich voor actief in. Hebben jullie er hard aan getrokken? Als VVD? Nou, we hebben natuurlijk twee jaar geleden. heeft voor mij Jerry Kramer die motie uh, ingediend. bij de begrotingsbehandeling. Toen werd er in eerste instantie nog een beetje lachig op gereageerd. Van, dat gaat toch nooit lukken, die, uh, die Formule 1 terug. Maar toch is die motie aangenomen en is de wethouder aan de slag gaan met dat onderzoek. Wat hij nou. Uh, ...onlangs heeft gepresenteerd. En gaandeweg merk je dat er... Uh, ...ook door invloeden van buiten Zandvoort... ...dat Max Verstappen het steeds beter doet... ...doordat een prins het circuit koopt... ...dat er ook steeds meer hoop en uh, optimisme is... ...dat ja. het ook echt gaat lukken. Wat vind jij daarvan, van de Formule 1 terug? Nou, als we kijken naar um, het beeld van Zandvoort... ...dat is natuurlijk ook iets als mensen Zandvoort horen... ...denken ze natuurlijk aan strand... ...maar ook gewoon het circuit. Dus uh, inderdaad, als we zulke evenementen... ...terug kunnen laten keren naar Zandvoort... ...dat is natuurlijk uh, geweldig ook voor ons... ...toerisme, het beeld van Zandvoort... Inderdaad, Zandvoort moet Zandvoort blijven. En mm. ik ben blij als dit inderdaad terugkomt. Want dit is wel een uh, deel van Zandvoort dat ik nu wel inderdaad mis. Dus. Ja, 1948 is het circuit uh, toen destijds aangelegd. Uh, ik kan het me nog herinneren dat er... Uh, uh, ja. Police ja, waren... Dat spijt me echt niet. En uh, de, de hoeveelheid mensen die dan uh, getrokken worden... het is echt heel veel. Ja. En dan kom je meteen met een stukje bereikbaarheid. Want daar wilde ik dus naartoe ben. Ik heb, dat is natuurlijk wel een probleem, want uh, ik kan me nog goed herinneren dat het gewoon tot half één s'nachts vast stond. Ja, ja. Maar, Dat kopen we wel. En ja, dat is dan toch vaak een argument voor uh, bijvoorbeeld een provincie, door te zeggen van ja, maar het is, is er niet op berekend. Nou, dat is ook een goed argument, maar voor mij staat ook juist in dat onderzoek wat uh, gepresenteerd is, dat die bereikbaarheid geen onoverkomelijk probleem is. Dus het is een probleem, het is lastig, maar het kan lukken. Want er gaan ook gewoon twee ja. wegen naar Zandvoort toe. Er gaat een trein. Uh, dus je zult die afspraken moeten maken dat die trein wat vaker gaat. Of dat die wegen anders worden ingedeeld of wat dan ook. Maar dat is, uh, het, is niet, uh, het is niet onhaalbaar daar. Ik heb er nog eentje gevonden die uh, ook bij Auto, Races, Sport en Evenementen staat. En die kon ik daarbij niet goed plaatsen. Amsterdam Beach is een prachtige slogan om internationale toeristen die Zandvoort niet kennen, maar Amsterdam wel, naar onze badplaatsen te trekken. Buiten deze marketingdoeleinden heeft de term geen toegevoegde waarde. Zandvoort blijft Zandvoort. Dat die niet ergens anders moeten staan. Want dat staat bij sport en evenementen. Nou, het is, het is meer dat, dat uh, vanuit het gevoel dat, dat de term uh, te pas en te mm -hmm. onpas uh, wordt gebruikt. Ja. Maar dit is uiteindelijk wel Zandvoort. Ja. En dat hebben we ja. <laughs> willen benadrukken. En uh, dat geldt eigenlijk zeker in, in dit kader, maar ten algemene zou ik haast uh, willen zeggen. Ik ga naar mijn laatste blaadje, want ik zie het klokje rustig doorlopen. Het gaat over de jeugdzorg. De jeugd heeft de toekomst. Ieder kind heeft recht om te groeien in een veilige omgeving. Ouders zijn daarvoor verantwoordelijk. Als de ouders het belang van het kind schaden, dan grijpt de overheid in. Als ik dat allemaal uh, lees, en uiteindelijk kom ik dan bij het Centrum voor Jeugd en Zorg. Jeugd en gezin. Jeugd en gezin, sorry. Uh, is dat het overkoepelend waar je heen wil? Dat die uh, daar meer grip op gaat krijgen? Nou, dat, dat Centrum voor Jeugd en Gezin is natuurlijk de, de speel daarin. En daarom zitten ze ook expres in een schoolgebouw. Uh, laagdrempelig en toegankelijk. Ja. Uh, maar die zijn daar wel de speel in de coördinatie Werk ja. en bijstand. Wij vinden dat voor het ontvangen van uitkering een tegenprestatie mogen verwachten. Wie bijstand krijgt en niet solliciteert en een tegenprestatie weigert, wordt gekort. Over die tegenprestatie, daar hebben we het al een hele tijd over gehad. Al een jaar of vier. Uh, gebeurt dat? Uh, nee, Daarom hebben we het er voor mij ook vier jaar over gehad, omdat VVD ja. een aantal keer het voorstel heeft gedaan om dat toch eens een keer in te voeren. Waarom maar gebeurt dat, dat uh... niet dan? Nou, u spreekt dat is, mij... het, is, het is landelijk, uh, is dat opgezet. Ja, u spreekt straks volgens mij, uh, wethouder Kuipers ook nog, die ja. gaat er volgens mij over. Dus dat uh, lijkt me een prima vraag om daar, uh, daar neer te leggen. Um, de, de houding van het college is altijd van, ja, mensen willen vanzelf wat terug doen, dus we vragen een soort vrijwillige tegenprestatie. Mm -hmm. uh, de VVD heeft altijd gepleit om dat wat, uh, wat dwingender op te leggen ik stop met mijn drie blaadjes want de tijd is bijna om uh, Martijn, zou je voor mij van 1 tot en met 8 of 11 is het uh, de lijst kunnen lijst, doen we voorlezen Tot en met 11. Nou, op uh, plek 1 sta ik als lijsttrekker op plek 2 staat uh, Hans Drommel uh, oud zit, voor mij algemeen bekend zeer ervaren uh, kracht op plek 3 staat uh, Belinda, die kennen we volgens mij ook uh, ook heel ervaren, ze zijn ook. We hadden het net gehad over die mix van ervaring en uh, mm -hmm. jongeren. Dus het gaat uh, hartstikke goed. Op plek 4 staat uh, Wilfred Tatus. Op plek 5 staat Ellen Verhey. Op plek 6 Jos van der Drift. Op plek 7 staat Talita die we net hebben gesproken. Op plek 8 staat uh, Kim. Dan ga ik even. heb ik hem niet helemaal uit mijn hoofd geleerd, maar dan komen we bij plek 9. Dat is denk ik Joop Keisler. Ja, Joop. Joop. Oh, Marco. Marco, Marco. Marco op 9, Joop op 10. Joop op 10 en Jacques-Mille op 11. Dan heeft de jeugd toch niet uh, uh, de, de prominente plaatsen, vind ik. Nou, voor mij ben ik de jongste lijstekker op uh, het Dan wel maar dan, en... wel, maar dan uh, er kom, uh, komen drie oud dat ik zomaar zeg, wat oudere mensen. Dan we gaan we. GELACH, nou. Wacht. nou, nou, nou. <laughs> <laughs> Die discussie kunnen jullie thuis nog wel even voeren, ja? <laughs> Uh, je begrijpt wat ik bedoel. Ja, nou, je, moet altijd, je moet altijd een mix hebben tussen ervaring en, en, oude, en, en, en nieuwe, uh, nieuw jong bloed. En dat hebben we volgens mij prima gedaan. We hebben net Talita gesproken. Uh, die kan nog niet eens in de raad benoemd worden, omdat ze nog geen 18 is. Um, precies. Ja. Oké. Okay. Nee, maar ik denk ook dat we die mix op een aardige manier hebben Want ja... Er wordt geknikt. We halen ook, ja. Maar je zijn net de top 3. Maar we hadden natuurlijk veel meer dan drie centels. Ja. En, en de... <laughs> ja, nou, dat, dat gaan we <laughs> nog zien. Helaas hebben we niet de tijd om daarover te discussiëren. Want het is een heel mooi item om te discussiëren. Zeker met de uh, eventueel twee nieuwe partijen die erbij komen. Ik denk dat we dit gesprek nog een keertje voort moeten zetten. En dan gaan we echt inhoudelijk over. het ritme van C.F.M. Dan Dank jullie allemaal op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. C.F.M. Maar nu eerst. Het eno is.